met het De Franse president Macron heeft tegen Poetin gezegd dat de Russen medeplichtig zijn aan het gebruik van chemische wapens in de Syrische stad Douma. Macron sprak president Poetin vrijdag een paar uur voor de westerse luchtaanvallen op Syrië. Die waren een vergelding voor de gifgasaanval op Douma. Macron zegt dat hij Trump ervan heeft overtuigd alleen doelen aan te vallen waar chemische wapens werden ontwikkeld. Ook vindt hij dat de Amerikaanse militairen langer in Syrië moeten blijven. De presidentsverkiezingen in Montenegro zijn gewonnen... door politiek leider Djukanovic. Hij heeft 54 procent van de stemmen gekregen. Djukanovic is al bijna 30 jaar aan de macht in het Balkanland. Hij was de afgelopen jaren premier... en ook al een termijn president van Montenegro. De pro-Europa-politicus zegt dat zijn overwinning betekent... dat het land op koers blijft om EU-lid te worden. Montenegro trad vorig jaar al toe tot de NAVO... tegen het zere been van traditionele bondgenoot Rusland. Zo'n 150 boze Ajax-supporters hebben in Amsterdam... de spelersbus tegengehouden bij de Johan Cruijff Arena. Ze stonden de bus op te wachten na de verloren wedstrijd tegen PSV... dat afgelopen avond landskampioen werd. Volgens getuigen was de sfeer bedreigend, er was ook politie. De supporters eisten het vertrek van directeur Edwin van der Sar. Die ging samen met trainer Erik ten Hag in een gesprek met de groep. En kort na tien uur mocht de bus doorrijden. Een advocaat die zich inzet voor homorechten... en het klimaat heeft zelfmoord gepleegd... door zichzelf in New York een brand te steken. Voorbijgangers vonden zijn lichaam in een park in Brooklyn. Een aantal kranten kregen een afscheidsbriefje... waaruit zou blijken dat hij dat deed... uit protest tegen de verwoesting van het klimaat. Het weer lokaal is de kans op een beetje regen... bij minima rond 9 graden. Overdag eerst veel bewolking, met landinwaarts soms een bui... later meer zon, het wordt tussen 13 en 17 graden. Dit was het NOS journaal Het is maandag 16 april 2018. Het is twee minuten over één. U luistert naar Hilversum 1, het programma Zwarte Priet Praat van de Publieke Omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Uw gasten zijn Jessica van den Bos en Mirjam Baars. De techniek is Anne Bakema. De ondersteuning is Damien Doe van Glanenwijkel. Het Twitteradres is apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Het zwarteprietpraat. Het e-mailadres is zwarteprietpraatapenstaartpawnet.tv. Het telefoonnummer is 0801121 En ik ben Prim Radakichon. Voor 1 uur Jessica van den Bos was ik bezig met Dennis. En toen zei hij, ja Prim, hij maakte een interessant punt... maar ik wilde je niet afvallen. Je mag me altijd afvallen. That's what friends are for. Wat vond je zo interessant aan wat... Dennis melde. De... Nou ja, wat hij aangeeft, hè, is dat uh, dat bijzondere brein um, gaat uit van het versterken van innovatie en creatie door inclusie van mensen die op een andere manier naar hun omgeving kijken en mm -hmm. denken. En dat zijn ook talenten. Ja. En die moet je ook benutten. En die moet je misschien ook wel ontwikkelen. Hè? Dus, um... Nee, maar kijk, het gaat bij me erom. In ieder goed bedrijf zijn er gekkies. Ja. He, ik, ja, ik ben een gekkie. En mijn, mijn programma scoort de hoogste luistercijfers en alles. Nou, het, het moeilijke is. De prijs om met mee te werken. Ik zei echt een mooi voorbeeld geven. Uh, uh, de narcistische parasiteren onderdrukkers. Of nepotistische parasiteren onderdrukkers van de NPO. Ik moet hier jullie aanmelden als gast. Nou, wat doe ik? Ik stuur een e-mail. En die e-mail stuur ik naar de receptie. En dan ze hek, zondagnacht komen. De, zondagavond deze mensen de namen. Nu hebben ze... Uh, uh, een protocol gemaakt. Uh, ik had Asher en toen meldde ik Asher aan. Toen zei ze: Ja, maar dat is een risicogast. Ik denk: bah, dan heb je heel protocol risicogast. Nu zijn alle politici risicogasten. Oké. Okay. Nu moet je die gasten aanmelden, maar hij heeft de NOS, de, dat zijn de narcistische onnozele subsidievreters, die hebben een app gemaakt, de NOS iFight app. En nu moet ik die NOS iFight app op mijn computer of mijn telefoon downloaden om de gasten op die manier aan te melden. Dus ik stuur een mail, keurige mail terug. Ik zeg luister ik wil geen onbetrouwbare apps. Want als ik zo'n app op mijn computer heb, kan iemand die app hacken en kan die allemaal bedrijfsgevoelige informatie die op mijn computer staat kunnen ze nemen. En op mijn telefoon heb ik ook geen enkele app. Want ik wil mijn privacy behoeden. Ik wil niet dat mooie foto's van mij en mevrouw stoelen bij de al door andere mensen wordt gedownload. Nou, nu vinden ze me lastig. En dan sturen ze een mail naar mijn baas bij Paul. Ja, kan je dan zeggen dat hij... Ik wil de NOS iFight app niet gebruiken. Daarom ben ik zo'n goede programmamaker. Omdat ik niet achter de koe voor me achteraan loop. Dus als je met gekkies werkt in de organisatie... moet je zeggen, oké, okay, ik heb een gekkie. Wat is de meerwaarde van het gekkie? En ja. stel ik het gekkie vrij van andere regels. Die gelden voor al die andere bureauslaven. Ja, dat kan. Ja, ja, maar dat is toch in een, goede, een goed ik bedrijf. Dat dat Jessica, goed media is, baas, ja. In een goed bedrijf nou, heb je toch altijd dat uitzonderingen. Dat vind ik juist zo mooi. Ik heb heel veel oprichters van bedrijven gesproken. Ja. En dan merk ik dat hele goede oprichters... dus inderdaad dat talent herkennen. En die denken, oh, nou weet je wel, die is daar heel goed in. En sommige maar. dingen zal die anders in reageren. Nou, ja. dat nemen we gewoon voor lief, want we zijn gewoon heel blij dat hij daar heel goed ja. in is. Of we ontwikkelen vaak, het, hè? Uh, ja. Ja. Of we ontwikkelen het, want Google heeft natuurlijk ook een hele hoop van die slimme techies in dienst, ja. die soms op het sociale vlak wat meer ondersteuning nodig hebben. En ja. die zorgen ervoor dat ze dan ook daar ja. zeg maar de ontwikkeling mee in ja. meegegeven krijgen. Mm -mm. Ja. Dus, dus uh, uh, uh, Tom Voogs zegt, je zou respect mogen opbrengen voor de bellen over bijzonder brein. Als je redactie voor of tijdens het gesprek ook maar een klein beetje research had gedaan, had je geweten dat dit de antwoord kan zijn voor een van de grootste uitdagingen van de arbeidsmarkt. Tom volks je luistert duidelijk nooit naar dit programma. Wij doen niet aan redactie voor of tijdens het gesprek. Heb ik enig voorgesprek gehad nee, met nee, jullie dames? Niet, nee, nee, nee, ik doe niet aan voorgesprekken, want ik maak een programma waar ik net zoveel weet als mijn luisteraar. Dus daarom heb, je, heb ik het niet nodig om redactie te doen, dat doen we tijdens de uitzending, omdat iemand twittert. En omdat als iemand twittert, dan kan ik dat voorlezen. En je moet Beller een beetje laten uitpraten. Ook als hij de duidelijk verbaal wat trager. Tom Volks, ik laat met bellers alleen uitpraten als ze mijn luisteraars behagen of behoeden. Je zou meer respect moeten brengen over de beller. Nou, dat is de herhaling. Dus voor alle duidelijkheid. En uh, je ziet, Jessica pikt het wel op. Want mijn gasten die zijn wat beschaafder dan ik. En ja, en ik ben totaal onbeschoft. Maar, uh, dus, dus ik, ik weet ook een mooi voorbeeld van, tegenwoordig hebben al die bedrijven flexplekken. Ja. Maar er was bij zo'n bedrijf een, een, een heel goede, zeg maar, accurate boekhouder. Uh, die doet de, de financiën. En, iedereen, en die man zegt, sorry, ik kan niet functioneren. Nou. En toen zegt de directeur, weet je, want dan krijg jij een kamer. Hm want je moet wel zorgen, met, tussen al die gekkies, dat mijn financiën kloppen. Ja. Maar toen kreeg je weer het verschil dat andere mensen jaloers werden. Die zeiden, ja, maar hij heeft wel een kamer. Ja, ja, dat krijg je. Ja, het, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, ik denk dat je goed in gesprek moet blijven met mensen. Of en, je kan uh, zeggen, ik... sir, die, het, om voetbaltermen te blijven. Ik, ja. ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar ooit was het zo bij PSV. Dat Romario niet mee hoefde te verdedigen, niet, niet mee hoefde trainen, want hij schoot ze toch allemaal zondag erin. En dan zegt hij: Ja, ik ben een beetje moe. En toen zei Guus ik laat hem nou maar. Mm -hmm. En wat ik leuk vond, dat de verdediger, ik geloof ook, Oyer of ander, die zei tegen de jongens: Hou jullie allemaal je bek. Wij moeten hard werken, want we hebben er niet. En liever we bij hem in. Nou, maar ik heb me ook verdiept hè, in Guus Hedik. Ja. En een, ik heb een ander voorbeeld voor Guus Hedik, waar juist uit blijkt dat hij Romario enorm tot uh, de orde riep. Dus ja. uh, als Romario te laat kwam op de training, dan deed hij dan een paar keer. Dan zette Guus Hiddings zijn horloge gewoon iets naar voren. Ja. En dan kwam Romario binnen bij de training. En, en dan zei hij, je bent te laat. Mm -hmm. En dan schopte hij me eigenlijk de deur weer uit... om op die manier weer te zorgen dat het team een beetje ging levelen. Okay. Guus Hiddings was toch wel heel fantastisch geweest. Was een ja, tot een de klappe... laatste periode van Nederland. Ja, helaas, ja, ja. Maar als ik terugkijk, ook als je vandaag natuurlijk PSV uh, gewonnen ja. heeft... maar je ziet ook in het verleden heeft Guus Hiddings... een aantal keren ook PSV uh, ja. de landstitel bezorgd. Uh, en daarom bezorgd. vond ik het belachelijk dat hij vervolgd is... Voor belastingontduiking uh, toen hij in België woonde... en dat zo'n grote man... door wat stomme mislukte ambtenaren... Ja. toen ja. belachelijk is gemaakt. Mag ik Loreen in de uitzending, alsjeblieft? Uh, dag Loreen, nacht. Dag Prem, dag jongen. Dag lieve Loreen. Wat heb je te vragen aan Jessica of Mirjam? Uh, ik wou eens even advies vragen. Ik ben uh, binnen vijf bedrijven klokluider geweest. Mm -hmm. En ik ben ook een beetje zo'n buitenboord brein. Mm -hmm. En na mij kwam altijd een hele uittocht op gang van collega's. Binnen één tot anderhalf jaar. En dan flikkerde de boel in elkaar achter mijn rug. Mm -hmm. En, dus jij hebt gewoon uh, vijf bedreven net, gesloopt. Je hebt vijf nou, gesloopt. Nou, het, uh, het, uh, <lacht> het hangt natuurlijk van de chiefs af of ze het een beetje leuk runnen. En wat je zegt, dat moet in gesprek blijven. Uh, maar wat ik ook merkte, is dat als je binnenkomt en je hebt een goede bovenkamer... of je werkt er al een kwart eeuw, dat mensen zich heel snel bedreigd voelen. En daar ben ik helemaal niet op uit... Want, uh, uh, ik wat was jouw altijd... vraag? Want ik vind het een goede analyse nou, van je. Wat is je vraag? Ja, uh, ik zie altijd heel veel talenten overal bij iedereen. En het is ook heel belangrijk om samen te werken. En vooral heel belangrijk om niet kennis voor jezelf te houden, maar die zoveel mogelijk te delen. Dus als ik griep kreeg, dan konden anderen het gelijk overnemen. En ik merk dat mensen heel erg bovenop die kennis blijven zitten. Zo van, het is van mij. En dat geeft mij binnen een bedrijf uh, of een instelling of een vereniging of een club macht. En daar heb ik altijd erg last van gehad. Dus jouw hmm. vraag is, dochter Miriam Baars en misschien Jessica... maar de, u heeft dat onderzoek gedaan naar talentontwikkeling. Is een van de problemen ook dat de mensen die kennis hebben op die kennis zitten... waardoor collega's talenten zich niet kunnen ontwikkelen? Ja, ja ik vind het een hele vraag. Heel super interessant. Laureen, omdat ik je ken, weet ik dat je anders door zou willen. Dus ik moest nu even die vraag stellen. Ja, heel want, ja. goed. Ja. Het is fijn dat je me kent. Ja, wat ik zie in de bedrijven waar we veel onderzoek doen... dat zijn echt de scale-ups. Uh, die besteden heel veel aandacht juist aan... Wat scale-up? Scale-ups, uh, scale dat zijn eigenlijk de start-ups die dan een stapje verder zijn. Dus die snelle, zijn, groeiers. Die zijn snelle, okay, snelle groeiers. Oké, snelle groeiers. En wanneer ben je een scale-up als je twintig mensen in dienst hebt? Ja, om... 15, 75. Een beetje ja. in die orde van okay, grootte. Oké, dus 0 tot 15 ben je een start-up. Ja. 15 ja. tot 75 ben je een scale-up. Ja. En boven de 75... Ja, dan ben je eigenlijk al middelgroot mkb aan het worden eigenlijk... Oké, okay, dus ik heb me hele lief in staat staartruf van werk. <tie> Ik heb nooit meer naar 15 mensen met Bertoneel gaat ga vooraf. Ja, wat ik dan heel mooi vind, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat um, op het moment dat je veel uh, teamactiviteiten uh, doet, waardoor je ook met z'n allen... Ik heb laatst een heel mooi voorbeeld gezien bij bedrijf Springers. Die uh, kozen er heel bewust voor. Dat is een bedrijf in Amsterdam. Wat is die, Springers? Uh, Ja, het is een bedrijf die vergelijkt opleidingen. Dus als jij op een gegeven moment zegt, hé, hey, ik wil een opleiding doen, dan kan je via hun internetsite kijken welke de beste is. En waarom zou je? dat doen? Um, want Springers so, heeft toch een... Wat is het criterium om te weten wat de beste opleiding is? Ze hebben gewoon heel veel data verzameld. Ja, in maar welke data? Dat de opleiding... Waar, kijken ze wie de hoogste cijfers heeft, kan die. Dus wat is hun vergelijkingsmodel? Van ja, als ik daar heel precies in moet duiken, dan weet ik dat eerlijk. Ja, dus dat is dat, dat een Maar vraag, u hebt Bij dat ja. charlatanbedrijf heb je onderzoek gedaan. <laughs> ja, want ik vind het... Ik heb aan de Vrije Universiteit gestudeerd. Waarom heb ik voor de Vrije Universiteit gekozen? Omdat ik Klassicaal onderwijs nodig heb. Als ik naar de UvA zou gaan... de UvA was wat vrijer... Ja. en de, de, de, de, de, de lessen waren in verschillende gebouwen. En ik wist dat als ik uit dat ene gebouw zou lopen... om naar dat andere gebouw te gaan waar de les was... en het zou sneeuwen en ik zou mijn jas moeten aantrekken... dat ik waarschijnlijk nooit in dat andere gebouw kwam. En je had veel meer vrijheid. Een van mijn beste vrienden is na het eerste jaar... Naar de van, de Ufa, ja. van de VU naar de UvA gaat, studie nooit afgemaakt. Om dezelfde reden dat, er, dat hij, mensen zoals ik hebben discipline vanuit de schoolorganisatie nodig. Nou, ja. als ik dus een studie moet gaan doen, mm -mm. is het eerste wat ik moet hebben, is het een gedisciplineerde opleiding die vrij klassikaal werkt, want ja. als het een opleiding is die het helemaal vrij laat, komt er niets uit mijn handen. Mm -mm. Dat weet springers niet. Dus Springers is een ja. achterlijk bedrijf als denkt dat je denkt dat je opleidingen kan vergelijken. Ja. Want je, je, je moet ook zeggen... is het een uh, klassikalere opleiding? Is het de vrije? Is het veel meer begrepen? Ik heb er iets voor te zeggen. Ik zit nog even terug naar de vraag ja. van de luister. Uh, ja. Waar ik naar nou zit te kijken, is wat ik dan zie... is dat een bedrijf zoals Springers... en dan laat ik even in het midden ja. wat zij precies aan het producten product doen... Uh, wel heel goed in staat is om heel veel teamcohesie te creëren. Dus zij zeggen bijvoorbeeld... We, we gaan, ze hebben als experiment gedaan om met het hele bedrijf een workation te doen. Uh, en toen zijn ze inderdaad met 40, 50 mensen naar Spanje gegaan... hebben daar een groot uh, pand afgehuurd en gezegd... weet je wat, we gaan een week hier werken... en in de tussentijd gaan we ook gewoon teamactiviteiten doen... En dat creëert een enorm sterke teamsfeer... waardoor mensen ook veel gemakkelijker kennis delen. werken op een schoolreisje. In feite wel, ja. ja. Maar ja. dat zie je ook, dat leerlingen op, op een schoolreisje... ook op een hele andere manier met elkaar omgaan. Waardoor ze eigenlijk ook veel leuker in het leerproces weer meegaan. Dus het, en, en er blijkt dus ook uit onderzoek... dat mensen dus veel meer hulpgevend gedrag geven... als het gevoel dat die teamsfeer goed is. Oké, okay. uh, uh, Lorraine, ik zou een ja. voorbeeld geven... Dok dokter Maas en Jessica moeten inspreken. Kijk hier... Uh, uh, Lorraine heb ik nu vier verschillende assistenten. En we zitten in die nieuwe studio. En soms op een gegeven moment als je de ervaring hebt. Dan heeft iedereen wel de informele dingetjes die je weet. Ik zeg nu aan uh, uh, Damiendo en vorige week aan Stuur een mail naar de andere collega's waar je tegen bent gekomen. Omdat ik op die manier denk deel de kennis, ja. deel de frustratie. Ja. Ja. Het concept open ja. innovatie, als ik ja. daarop aan mag sluiten... Ja, ja, dat ja, gaat dat dus uit best. van het delen van kennis met iedereen. Ja. He, dus waar vroeger bijvoorbeeld bedrijven ook heel erg zaten op... ja, wat wij intern ontwikkeld hebben, moeten we bij ons houden. Ja. Want anders pakt de concurrent het over, ja. die kopieert het... en die maakt het beter. Is tegenwoordig het concept juist, eigenlijk... om zoveel mogelijk informatie te delen... om er misschien wel voor te zorgen dat de anderen er beter van worden. Ja. Omdat ja, je daarmee precies. misschien niet je eigen bedrijf verder helpt... maar wel de maatschappij verder kunt en, maar te delen, kan je het ook als reclame gebruiken, toch, Lorraine? Absoluut. Nou, misschien is het ook wel een idealisme, ja. Want ik heb uh, vijf chiefs meegemaakt. En die eerste vier, die waren zo. Maar je bent toch al Alleen... gepensioneerd, Lorraine, of niet? Ja, uh, okay. met veel plezier. Ja, dat en, weet uh, ik. Je bent ja. een van de happy, de peppieste mensen die ik ken. Oh man, heerlijk. Er is altijd wel ergens wat te doen, heerlijk. En ik peddel veel door de stad en ik heb uh, op diverse locaties heb ik ook weer allemaal nieuwe kennis opgedaan en zo. Hé hey, hey Lorraine, misschien heb ik je het gevraagd, maar volgens mij heb ik je na de verkiezing nog niet gesproken. Wat heb je uiteindelijk gestemd voor het gemeenteraad? Ja, ik doe altijd links, vrouw en allochtoon. Ja, maar wat heb je net keer gestemd bij de gemeenteraad? Even kijken hè. Ik zat erg te twijfelen, want ik moest echt die kieswijze maken... Ja, want Lorraine is een heel, heel het betrokken linkse persoon... en die, die vertelde dus... wat zo, ik ben, zo Amersfoort toch, Lorraine? Ja, ja, maar ik ben heel bevooroordeeld. Ik wil altijd vrouw... Ja, maar wat heb je uh, gestemd nu in Amersfoort? In allochtoon. Wat heb je gestemd? Want ik moet naar de blanke Germaan... en er zijn nog een heleboel bellers die hangen dus. Oh ja, er komen nog een heleboel blanke Germanen natuurlijk aan. Nee, maar wat heb je gestemd? Ik weet het niet meer precies. Maar ik doe altijd vrouw, links en zo. Ja, ja, ik heb gestemd dat op een witte man. Dat deed ik vroeger ook altijd. Maar ik heb uiteindelijk op een witte man gestemd. Dus ja. Ja. Ah, jongen, het komt allemaal nog wel goed. Hey, maar dankjewel, Lorraine. Bedankt voor het bellen en voor je vraag. Oké, goede tijd. Bert, Fleur en Tineke. Dag, Bert, Fleur en Tineke. Jullie moeten even aanhouden Ik zal proberen om de Blanke Germaan kort te houden. We zullen het muziekje maar laten. Blanke Germaan, we laten het muziekje achterwege. Jessica en uh, Mirjam, voor de duidelijkheid: uh, de, de Anne Bakema, dat is een Fries. Germaan, eerste bewoners van Nederland. Vervolgens kwam het tsunami aan buitenlanders. Batavieren, Hugonoten, eh, ander tuig. Die brachten ook vreemde religieën naar dit land: het christendom en het jodendom. En hebben de. Prachtige, authentieke inheemse Germaanse religie kapot gemaakt. En omdat ik opkom voor de onderdrukte en de blanke Germaan in dit land nergens meer erkend wordt, belt er iedere nacht, uh, zondagnacht, rond dit tijdstip iemand op die ik nog nooit persoonlijk heb ontmoet, maar die van het Blanke Germaanse genootschap is. Bent u daar Blanke Germaan? Jazeker. De enige echte. Ja. Wat, en de wil laatste. wat wilt u met ons delen? Nou, ik wil eigenlijk delen dat wat, wat jullie eigenlijk altijd bespreken de hele avond. Dat, dat heb ik dus al even meegemaakt. Als Germaan? Hoe nou werkt dat? Hoe, hoe, deden jullie, Germanen, ja. hoe deden jullie Germanen dat dan? Dat leiderschap en talentontwikkeling? Nou, gewoon heel simpel. We hadden bijvoorbeeld het beste zwaard ter wereld. Het Ulfberg zwaard. Welk zwaard? En meneer Ulfberg. Ulfberg. Ja? Dat was een ingelegd zwaard met zijn naam. En dat is een Frankische naam. Ja. Nou, die hebben wij gewoon gekaapt, die man. Ja. En alleen vikingen hadden dat zwaard. Maar het is wel een, een Frankisch uh, man geweest. Die hebben we gewoon naar ons getrokken. Gewoon een fout, slimme gemaakt. Die zet je in. Oké, okay, dus Zo als je talent bij je ander hebt, dan ontvoerden jullie hem en dan hadden jullie talent in huis precies, hè? en zo is dat al even doorgegaan, want jullie hebben het eigenlijk daar de hele afgelopen. Maar, bijvoorbeeld neem nou de heer Werner von Braun. Ja. Zo fout als het maar kan. Nou, nee, hallo, het was een Germaan, hè. Hij was niet fout. Jawel. Maar hij, hij, hij, hij maakte V1-raket om op andere Germanen te schieten. Nee, dat, dat werd geschoten op die Britten, dat waren geen echte Germanen. Dat was teug, ja, de Kelten dan... en de Picten. Dat, dat is wel zo natuurlijk. Ja. Maar na de oorlog hebben we hem niet bestraft. Onze achterlijke neefjes in Amerika... hebben hem gewoon meegenomen. Ja. En daar heeft hij mooie raketten... om naar de maan te vliegen gemaakt. Ja. Dus een foute slimme bosgermaan... die moet je altijd inzetten gewoon voor je eigen doel. Ja, ja. Dus jouw advies dat is dat de gemaakt. Germaanse manier... van talentontwikkeling is kapen... En, en, en, en geen scrupules hebben. Precies. En gewoon daar ook niet te lang over nadenken. Als je zo iemand ziet... Maar als ja, jullie talentontwikkeling zo uiteraard. goed was, waarom zijn jullie dan helemaal gedecimeerd? Dat al die andere buitenlanders dit land hebben overgenomen en jullie Germanen ja, helemaal in een verdomd hoekje zitten. Ja, dat, dat is dus de vraag. Dat misschien omdat onderwijs voor, voor de meeste Bataven geen zin heeft, gewoon, is het gewoon weggezakt allemaal. Ook dat Oefbert zwaard dat heeft 200 jaar bestaan. Mm -hmm. en toen Oefbert dood was in zijn zoon, toen was het weg. Van de, uh, uh, uh, uh. en toen kwamen die Chinezen dus, met buskruit en waren jullie de pineut, hè? Ja, maar dan weer wel natuurlijk dat we als eerste uitvonden dat je er zo goed mee kan schieten. Ik geloof niet dat die Chinezen dat ooit hebben gedaan. Nee, dus nee, nee nee. Weer... nee. nee, nee, nee, dat is dat waar. van we ons. En had u nog tot slot iets te zeggen? Want we hebben heel veel bellers vandaag. Ja, nou, ik wil even eventjes voor de, voor de Syriërs onder ons. Ja. De Syriërs hadden ook als eerste staal. En daarom met mijn vrouw een verbinding als staal gewoon. Want het Damascus staal was net zo goed als het Oefbert staal. Oh, en dat is gewoon... Jessica, weet je wat ik het ergens vind? Is dit de blanke Germaan die opkomt voor de blanke Germaan? Is hij getrouwd met de Syrische vrouw? Wat vind je daar erg aan? Nou, hij vernietigt het Germaanse ras. En is zit hier <laughs> eigenlijk op de radio om het op te nemen voor het Germaanse ras. Maar hij is zo'n nou, valse ja, maar... profeet... hij is zo'n valse profeet... die de zogenaamd opkomt van de Germanen... maar als hij een vrouw moet kiezen... vindt hij de Germaanse vrouw te min. Oh, ja. ja, maar weet u... ik heb ooit eens van een hele oude wijze Surinaamse boer gehoord... <laughs> dat je mensen moet mixen, net als dieren gewoon. Dat ja, ja, ja dat, was, dat was de uitzending uit Suriname, ja, ja, ja, ja. ja. Maar toen was je, ja, ja, was ja, ja, ja dat ja, was meneer Van Aalen. Dat was de uit. uitzending van 25 februari uit Suriname. Meneer Van Aalen heeft een koeienras en die zei, je moet steeds koeien van buiten halen, anders krijg je inteelt. Ja. En toen heb ik dat toegepast om te zeggen dat Nederland blij moet zijn met al die ja, ja. zwarte, want daardoor hè, hebben we een beter valk. Oké, okay, nou Blanke Germaan, dank u wel, tot de volgende week. Tot de volgende week. Ja, dan kunnen we nog snel. Uh, mag ik alsjeblieft Tineke hebben? Leen 4. Dankjewel hoor, Blanke Germaan. Dag Tineke. Leen 4 is Leen 12, sorry. Uh, uh, uh, Anne, Leen 12 is Tineke. Uh, uh, uh, uh. nacht, Tineke. Anne Gaan is snel aan het proberen. Leen oh, 5, wacht even. Stel Anne moet u doorzetten. Tineke. Nou, het gaat over paarden. Ja, ik hoor ik je heel slecht. Nog... Er is iets mis met het geluid, Anne. Op de box. We hadden voor Tineke, Anne, uh, Bakema. Hallo? Ja, nu hoor ik je, je goed. Ja? Ja, kan je hem nu ja, je staan? Ja, ik kan je heel goed verstaan. Oké, oh, okay. nou. Ik... Tineke is weggedrukt. Oh, Tineke, je alsjeblieft weer bellen. Er ging iets mis. Mijn verontschuldig. Oh nee, Tineke is nu op 12. Hoe kan dat? Even kijken of dit er is. Tineke, oeps. Tineke, nou oké, okay, dan. Uh, uh, ja, Tineke? Ja? Ja, goeienacht. Zeg het maar. Nou, het gaat over uh, talent. Mm -hmm. en ik luisterde even naar opleidingen en zo. Mm -hmm. En uh, nou, ik heb iemand gekend die was, uh, nou zeg maar, een natuurtalent met paarden. Ja. Ja, er zit wel een echo op de lijn. Ja, maar, maar goed, we, we, we hebben. Weet je, dat komt. Sorry, over uh, uh, uh, Tideke, Ik moet even wat uitleggen. Uh, Deze lijnen zijn in die nieuwe studio. En we moeten wat dingen ontwikkelen. En daardoor zijn ze niet altijd even goed. Maar daar uh, maakt Anne Bakema nou, weer we een levig rapport over. Maar, uh, ik, ik was uh, even aan het luisteren. En, uh, maar het gaat talent over talent opleiding. ontwikkelen in bedrijven, hè? Niet gewoon talent ontwikkelen ah, in nee, de partners. Nee, dit was ook een bedrijf. Deun is een opleiding voor hippiecentrum. Ja. En dat was vroeger zo, dan moest je dus uh, minstens maven hebben... en je moest minstens ouders hebben die er wel een ton per jaar verdienden. Anders kwam je als kind zijn er niet aan de bak. Ja. En dat meisje heb toch de uh, weg gevonden. Nou, die kon wel leuk paardrijden. En toen kocht ze dus een paardje van, uh, nou, 1300 gulden was slagprijs. Gewoon ja. op, de, op Utrecht, op de Dodenmarkt. En ze won steeds maar prijzen, prijzen... En iedereen wou bij haar uh, les ne uh, nemen. En had ze helemaal geen, helemaal geen trek in. Mm -hmm. Ze had het ontzettend arm. Dus nou ja, dan maar lesgeven. En fijn ze ook nog talent hebben gehad in lesgeven. Via een andere weg, via Ermelo. Moest je dan zelf betalen. Dus ze werkte er eigen blauw. Bij de boeren op het land, tussen de lelies, in de kou, in, tussen de kolen, noem maar op. En uh, ze, ze hebben ook heel wat uh, teweeg gebracht. De kinderen die geen paarden hadden, konden toch diplomas krijgen zodat ze verder kwamen. Hoe heet dat meisje? Tineke. Hoe meer? Oh jee. Ja, dat ben ik eigenlijk. En wat is je achternaam? Kok. Hoe? K.O.K. Je mag het omdraaien. Tineke Kok. <laughs> en jij? Oh, okay. het het blijft hetzelfde. En wat doe je nu? Nou, uh, bij stom toeval was ik uh, bij de tandarts. En uh, toen was er een nieuwe tandassistent. En die reed met zo'n stoel met die wieltjes. En die dook zo op me af. Ja? Oh, ja, zegt ze, maar ik uh, werk hier net voor het eerst. Ik zeg, god, zit je op een sport of zo met boksen? Want ja, ik zag al die instrumenten in mijn keels wat uh, verdwijnen. Nee, zegt ze, ik... Uh, ik rijd paard. Nou, Dan rij je zeker L2, dat is een klasse. En daar ben je zeker in blijven hangen. Lang voor haar kort te maken. Ik geef haar één keer les. Hooguit twee keer. Ik zo, nou, ze, ze zegt ja, ik heb Martíneke, een Maar waar woon je? Als ik dus bij jou paardles wil rijden, moet ik naar Ermelo komen? Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niks meer. Ze is helemaal uh, door de kruis zijn gestort. Want ze had dus uh, op een gegeven bij de beste instructeur van de wereld. Niet oud uh, Nou, dat was een uh, introverte man. En, uh, ja. Maar Tineke volgens mij nee, in... moet ik een keer als gast uitnodigen om je hele verhaal te vertellen. Want anders ja, uh, uh, gaat dit af van de talentontwikkeling. Ja. Wel een ja. leuk verhaal. Ik heb dat, dat geboeid. Vind ik is een heel interessant item. Ja, nee, maar luister, ik heb. Gaat Tieleke, gaat luister even. Ik heb het geboeid naar je zitten luisteren, maar we dwalen zoveel af van het onderwerp. Ja, Talent, als je geen geld hebt, dan moet je toch via de communicatie doen. Ja, dat vind ik goed. Geen geld via de communicatie. Hé, hey, uh, en, en oh, ik maar de heb de nog de een de heleboel de mensen de rest hangen. Oké, dank je wel, okay, dankjewel, Tineke. Leuk dat je hebt gebeld en ja, een heel interessant in het, verhaal. Doei! Oké, okay, uh, even. Uh, uh, er zit hier... Prim, heb je wel door dat Jessica's foto van jou in blauwe pyjama aan het twitteren is? Het is Ach. geen blauwe pyjama. Verdorie, het is gewoon een fest omdat ik iets bloos heb. Je kan het niet eens goed zien. Ik heb die foto gezien. Die Jessica heeft getwitterd. Dus hoe achterlijk kunnen jullie twitteraars zijn? Nou, uh, uh, even kijken, ik uh, die zal ik nemen. Uh, uh, bas, uh, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas. Bas, uh, bas hier. Bas, uh, even kijken. Uh, ja. Ben ik aan de lijn? Ja, natuurlijk. Dag Bas, zeg het maar. Hallo, ik ben net teruggekeerd. Rap. Populistisch rechtsfilosoof uit Den Haag. Teruggevlucht naar Amsterdam. Ik heb mijn eigen theorie klaar over waarom zouden de godinnen gestorven zijn. Heb je al bewijs daarvoor? We zijn bezig met twee mensen die iedere dag hun best doen om onderzoek te doen. Nut, naar... maat en moed. Zijn zij uh, uh, belangrijk? Ja, zij belangrijk. Ik heb ze uitgenodigd om hier te komen. En jij belt in een fokt programma op. Doei, beslukte filosoof. Oké, okay, dan gaan we naar oh, oh Fleur is er ook. Ja, fleur heeft meestal wel leuke dingen. Dus kijk uh, wat voor Fleur. Dag Fleur. Ja, goedenavond Prem. Goedendag, goedenavond fleur. dames. Hallo. Uh, nou, ik zou allereerst willen zeggen, Prem. Dat jij en ik het, het stof... Onder de schoenen van Nelson Mandela niet waard zijn. Want. Uh, ik, ben ne, zijn ik, ben, ik ben geen enkele stof waard. Jij, jij zeker niet. Van jou weet ik niet. Maar ik ben niemand stof waard. Maar, maar, maar, maar ik, ik ben okay. veel meer waard. Ik ben het. Ik ben. Nou, als ik mezelf ja. in waarde zou moeten uitdrukken, dan ben ik. Meer waard dan de koning van dit land. Het <laughs> dus de, dus de domste wat iemand kan doen... ...is jou jezelf laten analyseren. <laughs> right? je Daar ben ik het. Fleur, Fleur, dat vind ik wel een goede opmerking. Mevrouw dokter ja. Baarsen is inderdaad het domste... ...wat u kan doen met mezelf laten analyseren. Ja. Want ik heb toch last van grootsheidswaanzin... ...en totaal niet levert in deze realiteit. Toch, Fleur? Maar ik zou toch, ik zou toch graag willen zeggen... ...dat echt door het talent... En analytisch vermogen van Nelson Mandela. is er een enorme burgeroorlog vermeden in Zuid-Afrika. Maar wa, wa, wa, wat, wat is dat, mis Aan een goede burgeroorlog die even de wereld opschoont. zodat er geen honger is en zo? Nou, zie je wel, prem. Nee, maar, maar, maar Fleur, even serieus. Ik ga hier niet op in. Fleur. Nee. Fleur. Even serieus. Wat nee, nee, betekent een prem? Fleur, even serieus. Doe... Er, ja? er is een theorie geweest. die zegt. Je ziet ook, op een gegeven moment... Ik, ik moet zeggen, dit heb ik ook gejat. Dus sorry, vergeef me als het fout is. Dat er door de natuur altijd wel een ziekte of iets wordt ontdekt... om overpopulatie tegen te gaan. De pest, de Chinese griep, herpes, aids, ja, uh, de door, gekke koeienziekte. En toen, er, en, toen, en toen kwam er iemand met het talent... Met het talent ...en een goed opmerkingsvermogen... ...en die zei, goh mensen... ...we moeten onze handen wassen... ...als ja, we iets En toen kwam iemand met penicilline... ...en nu produceren ze in India zoveel ja. penicilline... ...dat er resistente bacteriën komen... ...en straks die bacteriën of... niet meer doodgemaakt kunnen worden... ...want we hebben niets beters dan okay. penicilline. Nou, maar ik heb, voor de dames heb ik een vraag... ...misschien in het algemeen, is die best wel algemeen... ...maar als er een organisatie is... Dat keer op keer laat zien dat het geld, tijd, energie verpest en maar doorgaat, dan is dat wel de Verenigde Naties. <lacht> en nou zou ik tegen die, aan de dames willen vragen. Ja, stel, zij worden uitgenodigd om uh, de Verenigde Naties. Uh, wat adviezen te geven over hoe het beter kan functioneren. Want waar ik me dus wat echt. Fleur, wat ik Fleur, vind is, ik vind je ja. geweldig. Ik vind, het, ik vind het een kunst van je. Echt waar. Dus je doet dit van. Luisteraars, neemt u een voorbeeld aan Fleur als u wilt bellen. U een punt wil maken wat totaal niet het onderwerp is van de uitzending. Ja. En dat je toch... Dus, Oké, okay, Fleur, we doen het anders. Want dan, ik, dan kan ik zo naar Wilbert. Weet je wat, je krijgt 30 seconden om je geld te spuien over de Verenigde Naties en Syrië. Waar er nog steeds mensen vermoord worden. En waar er niet ingegrepen wordt. Ja. En ze machteloos ja. moeten toezien hoe de arme Syrische ja, bevolking vooral, leidt als pionnen. Ja, maar vooral aan de dames... Kijk, als het keer op keer duidelijk wordt, nee nee, je mag je punt maken, ik heb organize... geen vraag te stellen. Want dan okay. ga ik, ik ga de dames okay. hun tijd niet voldoen hieraan. Dus maak je punt. Okay. Dan ga ik naar Wilbert. Maar zeg aan de luisteraars wat je kwijt wil. Ja, het verbaast mij dat keer op keer duidelijk wordt... het is een organisatie dat niet functioneert... en dat er, dat er uh, uh, niets aan gedaan wordt... en dat ze maar door blijven emmeren. Er moet gewoon iets gebeuren. En jij bent toch op zoek naar onderwerpen. Zou je niet een paar keer aandacht kunnen besteden... aan de organisatie Verenigde Naties? Nee. Waarom niet... Uh, ik, nee, vind namelijk okay. dat die, ik vind namelijk dat die afgeschaft moet worden, dus dan ga ik er geen tijd aan besteden. Nee, nee, niet afgeschaft, verbeterd. Nee, daarom moet je het afschaffen wonder. en op de puinhoepen okay. nu al komen En het moet absoluut niet in New York gevestigd zijn. En het veto recht vetorecht moet worden afgeschaft. Okay. Dus ja, dus daarom okay. zeg ik, afschaffen. En ik vind okay, ook exact. dat je UNESCO en die anderen moet nee, afschaffen... die nee, allerlei werelderfgoed maakt. Gewoon alle nee, erfgoed nee, kapot nee. bombarderen en nieuwe en betonnen dingen bouwen. Nee, niet. Oh, nee, maar zie je, dus kan... daarom besteed ik er geen aandacht aan. Maar dankjewel, okay. lieve Fleur. Het was weer leuk dat okay, je hebt gebeld. Daag. Doei. Oké, okay, doei. Jij, de Fleur belt altijd. Maar ze is echt een leuke vrouw. En dan verschillen we heel erg van mening. Want ze is een vurige denkaanhanger. Maar wat ik wel leuk vind, dat zie je dat ze dus via omweg... <laughs> er is erg innovatief van het. Ja, dat is wel heel erg. Want via organisatieadvies ja. gaat ze nu de... Nou, nu is er nog weer iemand die innoveert. En die vindt, en dit vind ik prachtig. Waarom geef ik hem een column? Ik ben het helemaal niet met hem eens. Maar Wilbert Stuifbergen komt op voor de mensen in China die helemaal kapot gemarteld worden. Organen verkocht, crematoria. En niemand die er wat aan doet. Alleen Wilbert Stuifbergen. En niemand die hem zendtijd wil geven. Behalve Primer. En, Wilbert, ben je er? Jawel, Prem, maar ja. ik ben niet alleen, hoor. Ja, nee, ik weet het. Maar ik bedoel, op de, de massamedia. En had je geluidsfragment gestuurd? Uh, nee. Oké, okay, dat is het goed. Nee, dat moeten we even checken, want het kon ook niet gedownload worden. Dus als was goed, want ik had je gemaild, dat je kon sturen. Lieve luisteraars, hier is hij. Onze eigen Don Quixote, die mij iedere keer de kans geeft om even te gaan pissen. Want ik luister toch niet naar hem. Onze eigen Wilbert Stuifbergen. Een heilige nacht, heren en dames. Had u vorige keer het genoegen dat de heilig verklaarde haan werd behandeld? Welke haan? Driemaal kraaien. Foppen. Die. Vandaag is de heilige stoel het onderwerp. Ik doe dan niet op de stoel ooit neergezet om Liu Xiaobo te eren... die zijn Nobelprijs voor de vrede nooit heeft kunnen afhalen. Liu werd uiteindelijk in gevangenschap doodgeziekt. Die stoel dus niet. De heilige stoel is de officiële benaming voor het Vaticaan... dat nu zoete broodjes probeert te bakken met China. Taiwan heeft nu nog in Europa met één land een diplomatieke relatie... Met het Vaticaan. Maar als de toenadering van paus Franciscus met China verder gaat... dan zou die diplomatieke band verbroken kunnen worden. Ook de gepensioneerde Chinese kardinaal Jozef Tsen... vreest dat het morele gehalte van de Rooms-Katholieke Kerk... aan geruzelementen gaat. Omdat de paus zo graag meer inspraak wil... in de benoeming van bischoppen in China. De communisten bepalen op dit moment... wie er officieel erkend bischop zijn... Het lot van christenen in China is over het algemeen waarschijnlijk afschuwelijk. De Ondergrondse kerk heeft tientallen miljoenen aanhangers. Wiens lot? Volgens Gao Xisheng, zelf christen en luis in de pels van de communisten. Volgens die Gao is het lot van de christenen qua vervolging vergelijkbaar met dat van de Falun Gong. En daarmee kom ik bij het centrale punt van mijn betoog. Het Vaticaan haalde in maart bij hun conferentie over onder meer... Moderne slavernij en mensenhandel een Chinese overheidsman naar voren. Alsof deze nu schoon schip maakt in China, wat betreft de praktijk van het roven van organen van gevangenen. De naam van die zogenaamde hervormer is Dr. Wang Haibo, hoofd van COTRS, dat sinds 1 mei 2013 de distributie van gedoneerde organen regelt. Ondanks de culturele onwil van de Chinezen om een deel van hun lichaam af te staan, claimen zij een exponentiële stijging van donaties. Terwijl China ondertussen het gebruik van organen van geëxecuteerden niet heeft verboden. Ook heeft China nog steeds niet toegegeven dat men al 18 jaar op onwettige wijze gewetensgevangenen executeert voor die organen. Merendeel dus die Falun Gong. De afgelopen jaren heeft China juist ook gezegd dat ter dood veroordeelde ook mensen zijn. die zo medemenselijk zijn dat ze hun organen tussen haakjes vrijwillig afstaan voor transplantatie. En zo dus, via deze achterdeur, rommelt China Falun Gong-organen de officiële statistieken in. Omdat Falun Gong nooit officieel geoogst zijn voor die organen, maar eufemistisch gezegd zijn ze overleden in gevangenschap. En daarna meteen gekmeerd. Met deze laatste natietactiek tactiek kun je erg moeilijk vaststellen of deze van gong voor de organen zijn vermoord. Net zoals in Nederland bij de huidige wet het achteraf moeilijk is vast te stellen of een hersendood donor nog extreme pijnen meemaakte toen de organen eruit werden of worden gehaald. Ik zeg worden omdat deze praktijk in Nederland nog steeds plaatsvindt. Terug naar die Vatica Vaticaanse conferentie. Er is namelijk een open brief gestuurd door een groot aantal leden... van de International Coalition to End Transplant Abuse in China. Die open brief meldt, naast hun onderzoeksresultaten tot nu toe, ook recentere onderzoeken. Allereerst zijn er de anderhalf miljoen organen, geoogst tussen 2000 en 2016... Zoals gepubliceerd in de update van Bloody Harvest: schuine streep, De Slaughter. Zie www.andtransplantabuse.org. De schrijvers van de brief melden tevens nieuwe onderzoeksresultaten. Onder meer een Zuid-Koreaanse tv-ploeg. Zij maakten november 2017 een reportage op een van de grootste plaatsen delict, waar de meeste transplantaties worden gedaan. Het Tianjin First Central People's, People's Hospital. De Zuid-Koreanen deden zich voor als potentiële patiënten... en wisten al dus gegevens los te peuteren bij de medici. Gegevens op basis waarvan men kon vaststellen... dat in dat hospitaal alleen al per jaar... verschillende duizenden transplantaties worden gedaan. Concluderend kun je stellen dat het Vaticaan... graag meer invloed wil in China voor de officiële katholieken... Maar dat er onderwijl miljoenen van andere religies in een soort Shoah 2.0 eindigen, daar heeft men geen boodschap aan. Het lijkt verdacht veel op onze kabinetten, waar christelijke partijen in zitten als het CDA en de ChristenUnie. En net als in 2008, toen het propagandafeestje voor de bloederigste communisten ooit gehouden werd, te spelen in Beijing. Maxime Verhagen en André Rauw voelt gezellig op het plus, zonder oog voor hun Onchristelijke medemens. Net als nu dat het geval is met Carola Schouten en Hugo de Jonge. Rutte, ook christen, is onder andere met Schouten in China op handelsmissie geweest. Maar de korematoria in China zijn voor al die vrome bidders geen enkel bezwaar. Het is letterlijk de Tweede Wereldoorlog weer. Toen Paus Pius XII ook al wegkeek. Zoals Kees Stip eens dichte over die paus. Met een verwijzing naar de Nurembergse processen tegen de naties. Hier dat gedicht. Titel, Pius XII. Het feit waarover ik me niet meer pijnig... Ik maakte Hitler liever niet chagrijnig. Onzalig, zei de man die van mij zei... In Nuremberg stond nog een galg te weinig. Tot zover Kees Tip. Ik weet alleen niet of anno 2018 één extra gallig wel voldoende is. En nu weer, Prem. Die was een goeie Wilbert, tot de volgende week. De dames vonden hem ook heel goed, dankjewel. <laughs> Luister trouwens, we gaan nog één bellen doen, Bert. En dan wil ik echt nog uh, graag met mijn vriendin Jessica en met Mirjam praten... over een aantal dingen die ik belangrijk vind. Uh, goeie Bert voor mijn uitzending, nog één laatste lijn. Uh, ik geloof dat hij... Ja, dag Bert. Ja... Ik ben aan de beurt. Ja, als u dat wil. Nou, ik heb met uh, ja, wisselende gedachten zo dit gevolgd. Mm -hmm. En nu ben ik eigenlijk blij dat ik een baan heb gehad. Ik ben 85 bijna, wel erg ziek geweest vorig jaar. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Want, uh... Maar die baan was, ja, uh, ik kon een baan krijgen toen ik de bul had. Uh, IRG, ingenieur, B uh, IRG HTS ook. Uh. Maar goed, uh, en dan nog bijstudietjes en allerlei dingen. Daar gaan we het ook niet over hebben. Nee, Bert. En dan kon ik uh, bij een helikopterfabriek, of ja, dan moet je je voorstellen dat uh, eerst, uh, nou heb ik daar geen gebruik van gemaakt, maar velen wel. Wat is voor Bert? Het is 39 ja, ja, ja. minuten over Dit is heel veel zo'n eens wat de oh, nee, pre-praat. Ja, ja, zal... Mijn luisteraars ik... zijn gewend dat mijn, mijn, mijn, mijn bellers toch een bepaald korter. punt moeten maken. En omdat u ja, 85 ja. bent, moet ik heel respectvol tegen u zijn. En ik heb het gevoel dat u een sterk mens bent. Dus zou u to the point willen komen. Ik, heel kort. Uh, wat moet ik doen? U moet bij uw punt komen. De lange aanloop vergeten. De ja, helikopterfabriek ja, waar u bij nu bent gekomen. Zij straten verklaren tot het tot ja, punt. Ja, ja, ja. Nou. Het is sterrenwacht geworden. We hebben het heelal onderzocht. Oh, wat leuk. En, en hoe daar gewerkt wordt, uh, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dus uh, u, u, ik heb ook twee dames zijn er, hè, Die uh, analyses doen enzovoort. Dan moeten ze een keer ook bij de sterrenwacht langs gaan. Dan vind is ik het interessant. Wat, ma, ma, ma, ma, maar, maar, maar, Bert, wat even? Ja, bleef aan maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, de enige wetenschap die we weten dat echt wetenschap is... is natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hè? Dus zeg maar... Nou, uh, uh, uh, uh, ja, de exacte. En die sterrenkundigen... die moeten dus gewoon met hun exacte metingen... dat organisme, die organisatie die het heelal heet... hebben ze bestudeerd. Is er niet wat te leren uit die exacte wetenschappen... voor jullie onderzoek... Ja, ik denk dat uh, Einstein heel goed. Uh, ik heb ooit de biografie van Einstein gelezen. Ja. En dan zie je eigenlijk dat juist die exacte wetenschap. Uh, een heel erg strakke manier georganiseerd ja. is. Waardoor het heel moeilijk is om eruit te breken. Ja. Einstein is een van de weinigen geweest die eruit heeft kunnen breken. Ja. Uh, en dat was eigenlijk simpelweg omdat hij niet toegelaten werd tot de universiteit. nadat hij daar gestudeerd had. Hij mocht daar ja. niet meer werken daarna. Ze vonden hem uh, toch niet geschikt op de een of andere manier. En toen is hij bij een patentbureau gaan werken. En vanuit ja. daar heeft hij eigenlijk zijn wetenschappelijke artikelen geproduceerd, ja. waardoor hij met heel veel afstand naar die wetenschap kon kijken, maar die wetenschap enorm heeft geïnnoveerd daardoor. Dus dat ja, is heel knap eigenlijk. Uh, dus Bert, als je te veel volgens het rigide systeem van de bekende natuurkundes wetenschap werkt, kan je niet de wetenschap, de, de exacte ja. wetenschap verder ontwikkelen. Ja, maar ik krijg niet de, de, eerst, de maar Bert. Ik krijg niet de, ja. ja, je luistert je niet naar mevrouw Baars. Ja, ik heb geluisterd, ja. Ja, ja maar en ik werp wel aan jou toe. Ik weet dat het even duurt uh, dat je denkt, maar aan jou toewerpen is... dat we niet vast moeten houden aan de bestaande exacte wetenschap... omdat die ook remt in de innovatie van die bestaande wetenschap. Ja, maar laat ik even dit vertellen, want jullie weten niets van de sterrenkunde af. Nee, maar dan gaan dat gaan we ook niet horen toe... nu, Bert, Bert want nee. het is te laat. Ik heb te weinig tijd. Okay. Helaas. Ik... Ik bel een andere keer dan. Ja, graag. Oké, okay, doei, Dagbert. Ja. ja, sorry hoor. Ik, ik, Luisteraars, ze kunnen me wel onbeschot vinden... maar het is één of twee... en er waren een paar dingen die ik echt moest vragen. Kijk, uh, uh, uh, uh, Mirjam Baars, uh, jij doet ook onderzoek... en het blijkt nu, er is een schaarste op de arbeidsmarkt. Ja. Oké. Okay. Uh, ik heb ooit gezegd tegen bedrijven... en dat was zo'n jaar of 12, 13 geleden... Uh, ...namen ze geen mensen van Marokkaanse Turkse afkomst in dienst... ...en ik noem dat zwarte mensen... ...en ik heb toen tegen die bedrijven gezegd... ...in Amsterdam bij een conferentie gezegd... ...neem ze niet in dienst. Vooral niet in dienst nemen... ...want jullie gaan straks een tekort hebben arbeidskrachten... ...en dan gaan hun kinderen niet willen werken bij jullie... ...want jullie waren de racisten die je ouders geen werk zouden geven... En dan gaan ze ook geen producten meer van jullie kopen... want jullie waren die de racisten die ze niet in dienst wilden nemen. En ik hoor nu van mensen die in de ICT zitten... dat er een heleboel jongens van Marokkaanse en Turkse afkomst... heel goed zijn in die ICT. Mm -hmm. Maar dat al die bedrijven die de Ahmed's en zo weerden... nu een probleem hebben om talent te krijgen... en die bedrijven die de Ahmed's en binnen binnentrokken... nu geen tekorte arbeidskrachten hebben. Ja. Ja, dus eigenlijk in die zin is het eigenlijk heel mooi uitgepakt. Als ik zo ja. hoor vertellen. Dus, maar, uh, maar, maar zeg je dan niet ja. tegen bedrijven. Want er, er, we hebben nu tekort aan... Uh, uh, uh, ICT. ICT's. We hebben tekort aan technisch personeel. Online we hebben tekort marketing. aan accountants. Ook al bepaalde uh, bestuursrechtelijke juristen, waar hebben ze nog meer tekort aan? Ja, online marketing kom ik heel veel tegen. Wat is online marketing? Ja, dat zijn uh, mensen die in de marketing uh, zijn opgeleid en dan specifiek uh, in staat zijn om mensen te helpen met internetverkoop. Dus uh -huh. daar is blijkbaar schreeuwend behoefte aan. Uh, ICT, is het ja. is denk ik het meeste? Ik zie ook dat uh, een op de vier bedrijven zegt: we kunnen. Eigenlijk zouden we meer kunnen groeien als we het personeel aan konden trekken. Maar het personeel is niet meer te krijgen. Oké, okay, maar kunnen, die, kunnen jullie dan niet? Ik keek naar Jessica en naar jij, jullie. De soort, kunnen jullie de bedrijven niet leren ontwikkelen hoe ze mensen aan moeten ja. trekken? Nou, we hebben nu recent ook uh, uh, een stukje. Yeah, extra research gedaan bij Bosch, een groot bedrijf. Ja, Bosch is dat, die, die, die, die, die, bedoelt u die Duitse Bosch, of die, die, die Nederlandse installateur? Nee, die Duitse Bosch. Dat is eigenlijk ja. een heel wereldwijd bedrijf, ja. uh, en die, uh, die kennen wij eigenlijk vooral van de boormachines en, ja. en de huishoudelijke, ik geloof de wasmachines. Ja. Maar die doen ook industriële toepassingen ja, en ze sorry. doen heel veel in de automotive ja. uh, industrie. Maar dat is toch een Duits bedrijf? Ja, ik, weet niet, ik denk dat het van oorsprong Duits is. Ja, maar ik het, weet dat ze wereldwijd opereren. Ja. Ik geloof dat, moet ik even uit mijn hoofd. Ik geloof dat ja. het van 80.000 mensen is echt ja. heel groot uh, En zij hebben echt inderdaad een heel uniek model ontwikkeld. Waarmee ze al heel vroeg studenten tijdens hun studie... Al ja. eigenlijk contacten leggen met die studenten. En zeggen, ja. dat doen we niet één keer. Maar dat doen we twee keer, en drie keer, ja. en vier keer. Totdat we, zodat we ze eigenlijk uh, ook, ook goed bekijken. Zouden ze passend zijn bij ons? Maar ze zijn niet zo achter zeggen... Jij moslim, jij Marokkaan, jij Turk, jij niet komen. Nee, dat heb ik tot nu toe niet gehoord. Nee, maar, maar ik, dus wat, wat, wat, wat, wat, maar ik wat, vind het wel een terecht. Ik zal je een mooi voorbeeld ja. geven. Uh, uh, uh, Julian ging weg. En uh, Lieke gaat binnenkort weg. En ik moest nieuwe mensen hebben. Ja. En ik heb dus alle voor de hand liggende paden bewandeld. En je hebt zo'n organisatie, die zwarte mensen die in de massa... Ik wilde speciaal ja. gekleurde medemens hebben. Dus toen lukte het niet. Ja. En ik zou... Een, een, een oude vriend van me die 60 jaar is, zou ik... Dus ik zeg tegen mijn zoon... Ik ga een 60-jarige man nemen, want ik kan geen jonge zwarte mensen winnen. En Vikaas zegt wat, pa? En wie bababab. En hier heb ik Sunny, en hier heb ik Damiendo. Ja. Dus het, het, het, ik heb nooit gebruik gemaakt, zo stom als ik ben, van ja? het netwerk van mijn zoon. Ja. Die 25 jaar is in Amsterdam, zo ons geboren en getogen is, naar school is gegaan en die een netwerk aan vrienden heeft... die allemaal wel dit leuk baantje leuk zouden vinden. Dus nee. ik ben ook een achterlijk idioot die niet innoveert. Nee. Nou moeten bedrijven niet op een andere manier... die talenten gaan aanzoeken. Ja, ik denk dat ze er ook steeds creatiever in moeten worden. Uh, Bosch heeft dan inderdaad een model ontwikkeld... waar ze zeggen, ja. we gaan al heel vroeg tijdens je studie... met die studenten contact leggen. Uh, ik zie ook bedrijven die heel bewust... Uh, naar nou, ASML staan daar bijvoorbeeld ja, van. Ja, maar ASML die, uh, is een, een aanspunt. Ja, ja, die hebben ja. het daar natuurlijk heel makkelijk mee. Ja. Uh, ik zie trouwens sowieso heel veel diversiteit in bedrijven. Ook heel internationale karakters. Uh, ja. dus, uh, zeker in Amsterdam zie je dat heel veel scale-ups... dus uh, de, uh, ja, de snel groeiende bedrijven. Uh, heel veel talent juist uit het buitenland gaan halen ja. en helemaal niet meer alleen maar in Nederland kijken. Iemand belt wel Janus, hè? dat hebben ze nu niet vergeten. Dat Janus gebeld moet worden. Hij moet minuten... Oh, hij moet hem over twee minuten bellen. dat is ook goed. Hey, want, ja. Dat is wat maar dichter. Maar, ja. maar dat is waar. Want het begint nu alweer toren. Maar Jessica, jij zit nog in steeds in dat Tilburg University. Daar zie je de economie ook boemen. Ja. Uh, we hebben nog ooit iets gedaan in Brida. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld de ROC's. Die melden me, en dat was al een tijdje geleden zo, dat zeg maar op het hoogste niveau, niveau 3 en 4... als die jongens in hun laatste jaar stage gaan lopen bij is daar, hebben ze al een baan, nog voordat ze afgestudeerd zijn. Ja, ja. Uh, uh, en je merkt nu dat zelf op het niveau 2, wat een beetje lager is... 1 is het laagste niveau, dat zelfs die jongens van niveau 2... nu al baantjes krijgen, want ze zeggen, laat me je binnenhalen op niveau 2... want dan kan ja. ik zelf verder opleiden. Ja. En het onderwijsspirit daar vind ik ook heel mooi op in. Hè. Je ziet ja. nu binnen het HBO dat ze associate degrees uh, geven. Wat zijn associate degrees? Ja, Dat zijn eigenlijk uh, verkorte opleidingen. Dus dan ga je ja. niet een HBO doen, maar dan doe je een MBO plus eigenlijk. Ja. Dat heet associate degree. En dan doe je in twee jaar, krijg je weer papieren. Dus dan is het heel verstandig inderdaad om iemand van een ROC niveau 2 binnen te halen en die dan op te stomen richting HBO. En weet je wat je altijd ziet? Uh, uh, de, de, de, de, de vaste baan. Hè? Dus, uh, de, de, de, de, hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan. Kijk, we moesten allemaal ZZP'ers worden. Mm -hmm. En nu is het moment van onzekerheid. En de salarissen moeten omhoog gaan. En want ZZP worden. en ZZP'ers willen bedrijven weer meer vaste banen aanbieden. Ja. Zie je dat ook gebeuren, dat ze meer vaste banen aanbieden? Eerlijk gezegd, en dat vind ik wel een hele interessante vraag ook. Want ik, het valt mij eigenlijk op, want wij, wij stellen ook heel veel vragen over in hoeverre Ja, maar dat, dat onderzoek, sorry. Oh ja. Je ja. moet even aan de luisteraars uitleggen. Ja. Je doet bij ongeveer hoeveel? 800 bedrijven of 400 bedrijven? Hoeveel bedrijven dus nee, dat, om, nou, bij de 60. Nee, oh, dat bij de 60 met 60 bedrijven doe je een permanent onderzoek. Ja. Die bedrijven betalen 400 euro, 500 euro per ja. jaar om, om, om mee te, te doen aan dat ja. onderzoek. En, en dan, dan onderzoek je die bedrijven dus permanent. En dan kregen ze de uitslagen van hun onderzoek. Ja, ze krijgen straks te zien van... Hey, hoe doen wij het dan vergelijken met andere bedrijven. Ja. En wat me heel erg verbaast... is dat je best veel ICT-bedrijven zeggen... we hebben schreeuwend tekort. Hm. Maar als je dan de vraag stelt van... in hoeverre geef je mensen eigenlijk na een paar maanden... of binnen een jaar een vast contract... dan doen ze dat gewoon vrolijk niet. Waarom niet? Ja, dat heb ik nooit eigenlijk precies nagevraagd. Maar ik denk dat ze waarschijnlijk toch flexibel willen blijven. Dat dan toch ook weer een verplichting vinden. En risicovol als het weer wat minder zou gaan. Maar werken die mensen? dan als zzp'er of werken ze nee, als in ja. met, flexibele met flexibele contracten, contracten. Ja, en flexibus. zie je dat een dat uurloon bijzonder. omhoog gaat Dat heb ik niet de indruk oké okay, ik heb nee. een advies aan iedereen die luistert en in de ict werkt of ergens waar de schaarste is als het uurloon 10 euro is gewoon zeg ik kom maar niet binnen voor 30 euro gewoon, want die bedrijven hebben allemaal winsten. Die winsten liggen allemaal, die gaan naar die patjepeert van de kapitaalverschaffers. Terwijl als jullie gewoon allemaal jullie salaris verdrievoudigen. En ik heb dit advies gegeven aan iemand in de ICT. Die zei, nou nah, dat werkt niet. Ik zeg, weet je wat, solliciteer nu naar een ander. Ja. En zeg, ik verdien uh, 20 euro per uur. Als je me 40 euro per uur betaalt, kom ik naar jou. Hij had meteen... Ja. Een betere baan. Mensen onderschatten... Ja, dat, hoe, dat ze best een onderhandelingskracht ja. hebben, denk ik ook. Ja. Ja, ik weet ook, ik, als, als, als ze me hier onderhandelen... Ze, ik word la, tegenwoordig gebeld voor dingen. Ik zeg, voor dat bedrag kom ik mijn bed nu uit. Weet mm -hmm. je, vroeger zeiden mensen altijd tegen me... Ja, Prim, het is een investering in jezelf. Ik zeg, ik ben 56 jaar, ik ga straks dood... maar ik hoef niet meer in mezelf te investeren. Nee. Ik wil nu alleen nog rooien. Ja. Dus, dus als mensen gewoon dat... Dat, dat zelfvertrouwen nou, zouden hebben. Dat is wel hebben. interessant, want wat ik wel heel vaak zie... is dat ICT'ers wat dat betreft baas, vaak best wel heel bescheiden zijn. Die ja. zijn vaak heel erg op die inhoud gericht. Die willen heel graag mooie dingen ontwikkelen. Uh, en die, die, die genieten eigenlijk van nieuwe technieken. En die zijn ja. vaak helemaal niet zo bezig met salaris... en dat soort nee. dingen. Dat zien ze als een soort van... ja, dat moet door ergens regels zijn. Daarom worden zijn. ze uitgebreid. is net ja. zoals die leraren en die leraressen. Als alle ja. leraren en leraressen zeggen... Ik kom niet werken. Als je het salaris niet... He, want je hebt een paar constructies gehad in het onderwijs... Mm -hmm. dat mensen zzp'er werden. Meer betaald werden. Toen heeft het kabinet het schoen. Maar als al die leraren zeggen... als je me niet betaalt, kom ik niet. Dat ga je zien. Maar, ja. maar ze zijn te getrouw aan de inhoud. Ja. En ik ben gewoon... He, natuurlijk ben ik het zand onder Nelson Mandela's schoenen niet waard. Maar ik vul mijn zakken wel. Mm -hmm. Want als je me niet betaalt, kom ik niet. Ja. Maar dat is ook de mentaliteit van de ZZP'er. Die zegt ja. van ja, ik wil gewoon geld verdienen. En, en dat is ook terecht. Want, ja. want je moet ook je eigen werkgeverslasten afdragen. Dus ja. dan moet ook ergens voldoende binnenkomen. Toch? Ja, maar nu is wel het vervelende dat als het echt iets heel interessants is. Dan doe ik het soms zelf wel gratis. Ja. Dat is niet zo slim van me. Nou, maar dat laat ook zien dat je passie voor je vak hebt. En je ook soms ziet dat er manieren zijn om je daarom weer verder te ontwikkelen. Nou, dan denk ik toch, het is toch wel een investering in mezelf, denk ik. Weer. Ja, ja. Ik nee, want als ik soms is. een, een ja. nieuw product, eh, ik ga misschien een, nou, nou zo'n iPod gaan maken. Dan denk ik toch, ja, het betaalt niet. Maar misschien moet ik het toch wel doen, want ja. dan leer ik weer iets. Maar dat is misschien ook wat je straks noemde. Dat je zei, ik ben ook heel erg met dat multimediale heel snel op gaan ja. pikken. Dus je bent wel iemand die voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen kijkt. Ja. En dat probeert mee te pikken. Ja, maar ik heb een autistisch probleem, of een probleem. Ik vind namelijk de weg naar de top... Interessant, maar als ik aan de top ben is er geen klap aan. Dan dadelijk ik weer aan diepe krochten om weer omhoog te kruipen. Ja. Want dan heb je nog een uitdaging. Weet je wie altijd verrassend is? Janus hang je. Ik hang. Kijk, dit is een innovatieve man. Als je praat over innovatie, hij kan muziek maken. Hij kan liever als een zigeuner. Hij kan prachtig dichten. En toen kwam de grootste innovatie in zijn leven. Hij werd echt goed verliefd. En sindsdien is hij een makhondje die alle creativiteit kwijt is. En van die remelarema. <laughs> zo, daar moet je van hebben zijn aankondiging. <laughs> Ik vond hem te maar, mooi. -prem, <laughs> ik vond -prem, hem. Hoe, hoe, hoe gaat het met jou, jongen? Het <laughs> gaat uitstekend. Ik word Klasse. binnenkort weer opa, dus... Uh, nee hoor, het gaat echt goed. Ik vond, ik vond wel een leuke aankondiging voor je vandaag. Ik vind het fijner. Ik vind het beter dan de beste. Dat is geweldig. Dames en heren, de microfoon is voor onze huisdichter. Hier is Janus. Dames en heren, Hilversum één. Wie wil er nou zo'n bedrijf als Apple... Ik schakel de radio in om iets over twaalf en ik hoor een schitterend stukje cold reading interview. Herken je jezelf in Einstein of in grotere Dalai La namen? Nee, meer in agiterende Char uh, Charlie Chaplin-eske figuren, zegt Prem. Zoals een echte satiricus zou betamen. Dr. Mirjam Baars zegt, de nar is een deugd. En geld verdienen is fantastisch en een enorme kwaliteit. Mm -hmm. Maar al het gewin van, van een gepromoveerde... die keihard gewerkt heeft, maar niets bestudeerde... dat echt vernieuwde, kwam mee cultuurgoed... Dat dan vertaalt naar bedrijven. God luisteraars, kunt u nog wakker blijven? Goed om overweg te kunnen. Allereerst met jezelf als de buikspreekpop van de redactie. Ah, daar komt de eerste beller met een lege vraag. Want waarom deze studie? Nou, dat leek me interessant. En nu kan ik naar de samenleving, samenwerking met scale-up zoekende verbindingsdoelgroepsbehoeftige buzzwords niet meer horen tot het 1 uur journaal. Dacht ik vloekend naar mijn redenvoering zoekend, niks gevonden, reeds verloren als een dichter niet kan scoren meer. Op zo'n lulkoekgekkie, die denkt een buitenboxdenken te kunnen begrijpen, maar heeft het ook geen zin meer om zijn man zijn geest nog te slijpen. Maar de nar zijn is een deugd. Dat moet u onthouden. Dat mag u altijd begrijpen. Als Poetin Macron gaat vergelden, het zal mij benauwen... want we lachen het nieuws hier al heel lang niet meer uit. En het is ook niet leuk meer, want Terry Burdett, die vindt vast ook iets van gifgas. En Trump en Stef Blok, de minister, de Havik op Buza, dat lijkt me nou echt zo'n in de box denker Ja, die Blok dan. Burdett niet. Die gozer zijn vleugel mag onder een tanker, wat mij part... Hij speelt ook zichzelf als een protzige wenker. Want er lijkt een behoefte aan leiding... Uh, aan alpha machismo of zo... of aan oudere mores. De wereld ligt in sores. En hoe leeg je kantoor is... als er nog klavieren in passen... om bagneuriënd aan klaver te jassen... met maffiavrienden. Nou, en elke show krijgt de luisteraars dan... die ze uiteindelijk verdienden... Want wat was dat dan even voor een beller met manganese achter klappaardenverhaal op de lijn weer hup terug naar Syrië? Ik krijg een jeuk van op mijn rug, als de leegte van de ether vult, als de raketten gevuurd zijn op Russen, op Syriërs, op alles ertussen. Ik gun niemand het gifgas en ieder zijn jeugd. En zo is Nederland dan prem gegund lief Hilversum, want waar een nar is, is een deugd. Nou, Janus, dankjewel, vriend. Tot gauw. Hey, volgende, We uh, volgende week, Pierre Courbois. Uh, dus uh, uh, ik zit even te kijken. Ik heb je wel van de week. Thanks. Luister Anis is komen schuiven. Willem. Hallo. Ja, Willem, je achternaam ook. Willem de Gelder ben ja, ik. Want Willem gaat zo meteen het programma Nachtkijkers presenteren. Ja, zeker. Voor de KRO-NCRV. Ik vind Willem een heel groot talent. Uh, uh, uh, betalen ze je wel een beetje goed in de nacht? Ja. ja, ja. Ben je vaste dienst of ZZP? Uh, ik ben uh, niet in vaste dienst, maar ik, ben nog, ik, ik heb een jaarcontract. Oké, okay, dan moet je nu naar een andere omroep gaan en twee <laughs> keer je salaris vragen. Dan ga je zien dat die andere omroep je dat betaalt, want je bent Ja, betalen. is dat zo? Ja, oké. Okay, nou, je moet geloven in je jezelf. Wat heb je zo meteen? Ik uh, ga het over pesten hebben: pesten op de werkvloer, pesten op school. Want de komende week is het Nationaal Congres Pesten. En ik heb de organisator daarvan, die zit al klaar in die andere studio. Oké. Okay. Ik, ik nam het altijd op voor kinderen die gepest werden oh, in de goed. klas. Ah, maar ik was dan mager. Maar wat ik wel had gezorgd is dat de sterkste jongen van de klas... die is altijd mijn vriendje... En dan ga ik het opnemen, en dan wanneer die pest er mee wil slaan, dan slaat mijn vriendje hem op zijn bek. Oh ja, dat is wel slim. Ja. Was ja. jij niet de sterkste vroeger dan? Nee, ik, ik ben nee? nooit de sterkste, geweest. Dus ik ben altijd de slimste geweest. Ah ja, dat, uh, dat is wel Ja, helemaal, kijk, ja. Daarom, ik bedoel, ik klets twee uur uit mijn nek en ik krijg zeker acht keer meer dan wat jij krijgt deze. Oh, dat deden. denk ik ook wel, ja. Ja. ja. Dus, dus, dus, maar, dus, maar je dus, hebt ook acht keer zoveel ervaring, hè? dus op zich. Nee hoor, ik, nee? ik vind jou acht keer groter talent dan <laughs> ik. Maar ja, jouw talent moet nog ontwikkeld worden. <laughs> oh ja, dat is wel ja. nee, <laughs> Nou, nee, dat Allemaal luisteren zo meteen naar Nachtkijkers met Willem. Dankjewel en veel succes, dokter dit is mijn boekje aan u, Dankjewel. Die ik aan u geef uh, om te bedanken. Volgens mij heb je hem al. Yes, ik heb niet? hem, ja. ja maar met met ja, ja, ja, dit keer met de handtekening. Uh, lieve luisteraars, ik, ik vond het een fantastische uitzending. Dank jullie wel. Je krijgt van mij ook een boek. Oh, ik krijg een boek Als van u. Liet? Oh, wat ja. moet u dan nog voor me signeren? Want die van mij. Ik ga, ga, ga, ga hem <laughs> alvast geven. Dank u wel, luisteraars. Dit uh, uh, uh, uh, uh, was het. We moeten de, uh, de afkondiging starten. Uh, uh, uh, Jessica oh. en Miriam Baars. dank je wel. Jessica van der Bos en Miriam, Ik vond het ontzettend leuk. Oh. Ik vond het prettig. Ik ben ook blij dat de vrouw. Zijn die met de poot in de modder staan, en erg belangrijk werk doen. Want uh, de ontwikkeling van arbeid blijft belangrijk. Omdat we daarmee ons vrij kunnen maken, en arbeid toch nog adelt. Um dit Poundprogramma wordt gemaakt door techniek aan het baken, telefoon, social media en nog veel meer. Damiendo van Glanenwegel, hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, het brein achter dit programma. Uw grote zwarte Nederlander, Primzuram Shauradek Nishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound en heel gefinancierd. Door de in de Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkeringen van de top van de NPO en de NOS financieren. Alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen voorzien en dure gebouwen en faciliteiten stuurt. Dankjewel, belastingbetalers. Kijk op de website van Pong voor hele gave filmpjes. Echt hele leuke filmpjes. En volgende week zijn we er bij de grote Pierre Courbois show. Dan gaat het hier naar Swingen, hier naar Willem en Nachtkijkers en pesten. En niet pesten, lieve de vrijheid van meningsuiting. Leven fout, leven onderwijs, leven onderzoek, leven educatie, leven de Europese Unie. Leven Jessica en Miriam, leven Nederland. Namaste, dag. jana hai tu chalte ja